11 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Premier Poetin heeft zijn stem uitgebracht... voor de Russische presidentsverkiezingen. Poetin kwam naar het stembureau samen met zijn vrouw... die zelden in het openbaar verschijnt. De premier wordt vrijwel zeker opnieuw president van Rusland. In totaal kunnen 110 miljoen Russen hun stem uitbrengen. De stembureaus in het oosten van Rusland zijn inmiddels alweer gesloten... en de laatste stemlokalen gaan om 6 uur Nederlandse tijd dicht. Tegen die tijd wordt ook een prognose van de uitslag bekend. Onafhankelijke toezichthouders zeggen dat ze inmiddels zo'n duizend klachten hebben binnengekregen. Die lopen uit een van dubieuze stemformulieren tot webcams in stemlokalen die niet functioneren. Juist om fraude te voorkomen zijn in het hele land zo'n 200.000 webcams opgehangen. Als Poetin meer dan 50 procent van de stemmen krijgt is hij direct gekozen. Haalt hij dit percentage niet dan volgt er een tweede ronde.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 ANWB ah, Verkeersinformatie. Allereerst het goede nieuws over de A27, Utrecht-Breda. De werkzaamheden zijn afgerond. De weg is in beide richtingen weer open bij het knooppunt Rijnsweert. Alleen blijft nog de verbindingsweg dicht vanuit Amersfoort op de A28... bij knooppunt Rijnsweert. Dat is terug te zien in het aantal files daar. Vanaf Amersfoort naar Utrecht staat voor knooppunt Rijnsweerd drie kilometer.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 Herman van Veen vecht al bijna een halve eeuw voor de rechten van het kind. Is er in al die jaren iets verbeterd? Volgens schrijfster er Rudy Wester waren gereformeerde meisjes in de jaren zestig wilder dan wij denken. En waarom zijn er zo weinig vrouwelijke componisten? Tanja Cross, Roberta Alexander en Maartje van Wegen zoeken een antwoord. U ziet het in of TV vanavond iets na zes uur op Nederland 2. Roman, kookboek, kinderboek. Jouw succesverhaal kan beginnen bij 10pages.com. Dit is Radio 1. Ja, welkom in het tweede uur. De VPRO besteedt deze week veel aandacht aan het roerige begin van de jaren tachtig. De tijd van kruisraketten, demonstraties, punk en no future. Vandaar dat wij nu zo in OVT ook terugkeren naar die tijd. We praten met auteur Martin Haas of de ludiek activist Bibikoff... die in die tijd Luidkeels campagne voerde voor zijn partij De Reagering. En in het spoor terug gaat Paul van der Gaag op zoek naar het verhaal van graffiti koning Dr. Rad. Dat allemaal later. Eerst uh, de mummie met de hartkwaal. Want wetenschappers zijn erin geslaagd het DNA... van de wereldberoemde gletsjermummie Ötzi definitief te ontraadselen. De uitkomst verscheen afgelopen week in het tijdschrift Nature Communications... en gisteren verdedigde de wetenschappers zijn bevindingen... nog in de wetenschapsbijlage van het NRC. Ötzi's lichaam werd in 1991 in het Tiroler Utsdaal door bergbeklimmers gevonden. Eerst dachten ze dat het om een recent overleden wandelaar ging... Maar uit zijn garderobe en wat hij verder zoal aan stenen werktuigen bij zich had. bleek al spoedig dat deze man al ruim 5.000 jaar dood was. Onderzoekers hebben nu met een stukje bot uit zijn heupen het DNA van Utzi gereconstrueerd. Conclusies: Utzi had bruine ogen, bloedgroep O. droeg de ziekte van Lyme bij zich. kon geen lactose verdragen, geen melk dus. En hij had, als hij zijn bergwandeling had overleefd. hooguit nog tien jaar te leven gehad. voor een hartaanval in zijn verkalkte aderen. zijn steentijdleven had beëindigd. Ja. Aan de lijn is Alfons Kennis. Even uitleggen wie meneer Kennis is. Een van de twee gebroeders Kennis. Die onder andere reconstructies van de vroege mens maken. U weet wel van die geboetseerde koppen die je als door een gordijn van duizenden jaren aanstaren. Vaak met een zo menselijke uitdrukking dat het lijkt alsof het je buurman is. Een jaar geleden al maakte zij een reconstructie van Utzi. Goedemorgen, Alfons Kennis. Goedemorgen. Ik las in de krant dat de wetenschapper die Utsi's Gene heeft ontrafeld... de reconstructies aperte flauwe kul vindt. Is hij nou jaloers? Heeft hij gelijk? Of heeft hij gewoon een gebrek aan verbeelding? Uh, nou, ik weet niet. Ik denk dat is het het eerste, maar nee. Maar... Uh... Uh, ja, we hebben, uh, bij de opening hebben we meer wetenschappers gesproken daar. En het is altijd interessant als we de reconstructie maken. Dan uh, zijn er altijd heel verschillende meningen over onze reconstructie. Uh, je hebt mensen die het uh, geweldig vinden, die het meteen geweldig vinden. En je hebt mensen die, die, die, die, die er nooit niks in zien. Die altijd uh, niks vinden. Maar bijvoorbeeld uh, patoloog-alatoom uh, Ed, Edgar Fiegel was ook aanwezig bij de opening. Ja, die vond het geweldig. Die zei: Ja, dat is precies zo'n uh, zo type die nou nog steeds boven de bergen rondje Zo'n boer die boven de bergen aan uh, het werk is. Dus ja. Die ja, herkennen hem heel goed. Hey, ik, ik kan me voorstellen dat jullie trouwens omgekeerd... de resultaten van het onderzoek wel interessant vonden... om te kijken of jullie iets fout hadden gedaan. Maar die bruine ogen, dat hadden jullie goed. Nee, maar, ja, maar het was een beetje... want het, die, die resultaten van het onderzoek, die wisten we eigenlijk al. Oh. We hebben al al die dingen die nu gepresenteerd uh, zijn... die kwamen allemaal bekend voor. Dus we hebben al een jaar geleden zo... Uh, al geïnformeerd over die, over die uh, DNA en alles. Uh, ja, toen ik de foto voor het eerst zag, moest ik ergens denken aan een Corsicaanse olijfboer in Wiens Boom gaat, die nou. ooit een tent heb opgezet. En perfect. Was... <laughs> Hoezo? Leg ja, uit. perfect? Nee, nee, ik. Uh, ik denk dat, wat, wat sommige mensen een beetje vergeten hebben, er heel erg door een, westerse, door een westerse en door een, uh, een eeuwse, 21ste eeuwse bril kijken naar, naar hoe de mensen eruit hebben moeten gezien. Zeg maar. uh, als je nagaat, die Utzi bijvoorbeeld, hij had, uh, als je, uh, kijkt, had overal steentage, hij was, hij was ongeveer 46 jaar oud, hebben ze uh, bepaald. Hij had overal plek op zijn knieën, op zijn enkels, op, op zijn nek en op, in, in, in, op zijn heupen. Hij liep heel vaak boven in de bergen met heel veel zon op zijn gezicht, zeg maar, ook in de bergen, met heel veel zon. En hij had ook nog op zijn nagels, die ene nagel die ze gevonden hadden, zat er wat van die witte lijntjes op. Dat wil zeggen, wat ik dus las in de literatuur, dat hij uh, serieuze lichamelijke stress heeft uh, meegemaakt, een ziekte waarschijnlijk of zo, net voordat hij, of een maand, voordat hij stierf. Ja, hij had uh, ook een mond op zijn hand. Ja, ik... ik, dus, ik ben... Ja, ga verder, sorry. Ja, ik bedoel, het is geen kantoor van 46 nee. jaar. Het is ja. echt een, een doorleefd figuur die ja. uh, altijd in de bergen rondgelopen heeft. Maar, en 46 jaar, en kijk, ik ging zo'n beetje tijdens de reconstructies maken. Ja. Maar ik... weet, je, weet je, hij doet ook een beetje, als je dat gezicht ziet... Hè, daar zijn de haren achterover gekampt, bijna een staartje, zo'n lange haar... maar nog net loshangend, een lange baard, een snor. Hij doet een beetje denken aan de gemiddelde PvdA-figuren de jaren 70... die zeer bezorgd waren over hun partijen. Zo'n man die zou nu nog op zo'n partijcongres rond kunnen... Lopen. Het is een ja. beetje een beetje uh, bouwvakkerachtig type met, met, ja. met linkse lange haren. Heel goed. Uh, Elke interpretatie als alles, alles, alles goed. Je vindt alles goed hè, wat wil ik zeggen? Nee, nee, maar elke elk, elk interpreta elk, elk interpretatie, als mensen er iets herkenbaars in zien, zeg maar... Hè, een oom een familie, daar vinden wij mee tevreden. Vaak worden reconstructies gemaakt. Ze zijn gewoon modelpoppen of hele abstracte poppen met weinig, met weinig karakter in zit. Wij doen juist heel erg ons best zeg maar, om er in ieder geval een karakter in te krijgen. Dat mensen, ja, een karakter, echt een, een, een levend iemand in zien, zeg maar. Ja, op onze site geschiedenis... 24.nl schuin over vt staat als een foto van jullie reconstructie. Ik geloof dat in het museum van Bolzano, waar de echte, het zie in uitgedroogde staat, achter dik glas ligt. Daar waren ze denk ik ook niet zo ontzettend tevreden hierover. Wat hadden ze liever, had hij meer op Berlusconi moeten lijken? Of op Ibrahimovic? Ja, precies. Dat is precies. Als je mensen, als je mensen uh, van tevoren vraagt, dan is het heel goed eigenlijk, in, in tegenstelling tot het vorige, uit, vorige programma met die, met die Turkse wapenschildering. Ze hebben daar een, iemand gevraagd buiten eigen land om een reconstructie te maken. Ik denk dat dat wel verstandig is. Want als je mensen vraagt binnen een eigen land, en je moet hun eigen soort held, dus een eigen soort voorouder reconstrueren, dan krijg je heel vaak. Als er gevraagd wordt aan mensen van, hoe denk je dat die man eruit heeft gezien? Nou, heel idealistische worden krijgt allemaal, hè. Ze dus hadden mensen in het museum gevraagd, allemaal kwam een soort, ja, bijna een halve uh, Johnny Weisburg bijna, hè? Een soort, soort, soort, soort uh, held, krachtige uh, Oostenrijker die er in de, in de bergen rondwandelde. Dat soort antwoorden kwamen er allemaal uit als je mensen uh, in interview, uh, in, in, in, interview uh, vragen. Ja, maar dan, als en... mensen over het verleden gaan fantaseren, dan komen er natuurlijk hun eigen ideaalbeelden nee, boven. En dat is natuurlijk in feite bij jullie ook zo. Um, want, ja, wat ja, jullie ja, zeggen, wij maken echte ja. mensen, of het nou drie miljoen jaar geleden is of niet, wij maken echte mensen. Tuurlijk, het is altijd interpretatie, maar wij proberen wel verder te kijken, ook de andere etnografische groepen aan mensen die ook ja. in dezelfde eh, omstandigheden leven allemaal. En kijken we, hoe zien die mensen eruit ja. allemaal? En we proberen zo min mogelijk een ideaal plaatje te, te ja. maken van, en, van, van, van een individu. Ja, en dus jullie, we proberen echt individu te <laughs> maken. We kijken wat goed rond. Ja. En heel flauw grapje, Jullie hebben natuurlijk gewoon oh, je naam. Uh, <laughs> jullie hebben natuurlijk je naam mee. He? Geen enkele andere professor in dit verband heet, ja. heet de. Broeders, kennis. Ja. Ja, echt zijn geen perfecte gelukkig. Nou, de, um, nogmaals, de, de, de afbeelding, de foto van, van jullie reconstructie staat op onze site. Alves kennis, heel vriendelijk bedankt voor je verhaal. Oké. Okay. Ja, bij de VPRO staat deze week op allerlei plekken op radio, televisie en internet het roerige begin van de jaren tachtig centraal onder het treffende motto uit die tijd: No Future. Zometeen hebben we daarom in het spoor terug een portret van graffiti koning Dr. Rat. Maar daarvoor gaan we eerst nog kort over iemand anders hebben... die ook aan de weg timmerde in die jaren. Luister maar. Dames en heren, de democratische revolutie is uitgebroken. Het is maar dat u het weet. Geen paniek. Tijd voor een sterke man in de politiek. En dat ben ik. Volk! Sta op, kom in beweging, reageer. Want als wij niet reageren, dan laten zij ons kreperen. En met zij bedoel ik dan natuurlijk de staat Den Haag... die zich tegen het volk heeft verkeerd. Maar het ergste van alles dat is nog Nederland slaapt. En daarom zeg ik, voluit, word wakker. De reagering is al op. Ja, soms hoef je maar één geluid te horen en je bent er weer helemaal. Dit was Mike von Bibikoff in 1981 als woordvoerder van de reagering. En dat was een soort anarchistische protestpartij... die in 1982 mee zou doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam. Bibikov was in die tijd een bezienswaardigheid die met slogans en one-liners overal gevraagd en ongevraagd zijn opwachting maakte... bij demonstraties, concerten en politieke bijeenkomsten. Afgelopen donderdag verscheen het boek Bibikov for President. En dit boek is tevens het sluitstuk van een trilogie... over de culturele subcultuur in, over de subcultuur in Amsterdam van eind jaren 70, begin jaren 80. Geschreven door Martijn Haas. En die hebben we nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Jules deelder een beetje. Ja, dat lijkt er zeker op, ja. Uh, Bibikov kwam ook uit Rotterdam. En uh, hij was iets jonger. Maar uh, hij praat natuurlijk met hetzelfde snerpende accent... Gaat die, gaat die vergelijking voor Deel er een beetje op verder? Of? Um, ja, er, er zijn heel veel overeenkomsten. Ik denk dat Mark van Bibikoff uh, daar ook eigenlijk best wel moeite mee had. Deelder is natuurlijk uiteindelijk veel succesvoller geworden. Um, het grote verschil is dat uh, Bibikoff aanvankelijk in de reclame begon. Terwijl Deelder natuurlijk uh, van af aan is begonnen als... Uh, Dichter. Maar da, daar zeg je het al, de, de, de reclame. We kennen nog iemand die, geloof ik, in de reclame begon. En die heette Robert Jasper Grootveld. En die riep rond, liep rond en riep: Klaas komt. Het, het, op een andere manier doet het ook ontzettend aan Robert Jasper Grootveld denken, maar dan in een andere tijd en met wat minder publiek. Ja, nou, het uh, publiek uh, wat Bibikov bij elkaar uh, schreeuwde, dat, uh, dat was toch ook nog wel omvangrijker. Het. Uh, uh, uh, uh, uh, het, het ging in ieder geval over dat hij uh, in, optrad in een periode van uh, kernwapenneurose en economische crisis en dergelijke. En hij maakte natuurlijk gebruik van een hele heftige manier van spreken. En uh, zeg maar, hij doorbrak uh, veel meer de taboes van die tijd uh, door uh, zeg maar, uh, te refereren aan zaken die zeg maar, in die tijd zeker als fout werden uh, bevonden. Weet je wel? Wat, wat, wat bedoel je met, kan je zo'n zo taboe noemen? Nou ja, het had iets dictatoriaals hoe hij sprak, weet je wel. Het, uh, het was een, uh, alsof er iemand, uh, een van zijn vaste slogans was uh, van uh, dit is een staatsgreep, weet je wel. Hij kon zomaar een café of een manifestatie of een symposium binnenwandelen met die opmerking van, uh, of met het geschreeuwde opmerking, dit is een staatsgreep, de staatsgreep met het, uh, het speelgoedpistooltje. Ja, want hij, dan, hij, hij sprak vaak met een pistool in zijn hand, hè? Ja, een speelgroep ja, ja, Het was een soort parodie op een, een soort dictatoriale act. En uh, ja, sommige mensen die schrokken zich wezenloos als hij binnenkwam. Want uh, ja, het, het refereerde dus aan allerlei angstgevoelens. En dat uh, maakte hele hoop mensen niet heel erg blij. Terwijl er een kleine groep van kunstenaars om hem heen was... die, die dat juist wel heel interessant en absurdistisch vonden. En... Uh, Sa uh, hij sloot zich dan ook aan bij een groepje jonge idealisten die een uh, beweging hadden opgericht die De Reagering heette. En uh, met hem als boegbeeld uh, deed die reagering toen in 1982 mee in de gemeenteraadsverkiezingen. En daar haalden ze dan 1258 stemmen mee. En dat zou je inderdaad kunnen zeggen dat is minder groot dan uh, hoe groot de Provo-beweging was in de jaren 60. Maar daar had hij inderdaad heel veel... Uh, ...of de mee. Maar ja, hij, hij sprak de uh, anti uh, kruisraketten demonstratie toe. Dat is dan ja. weer een heel groot uh, publiek, ja, dat, tenminste dat, vanaf de zijlijn. Dan. Ja, maar dat is wel een, groot, een groot, uh, grote basis, hè. Dat waren honderdduizenden ja. en dan twaalf van Ja, maar hij bereikte ze niet allemaal. Ja. Hij, uh, het, uh, zijn, uh, zijn acte kwam eigenlijk niet verder dan dat groepje kunstenaars... ...en punks en, en uh, muzikanten en dergelijke... ...wat er allemaal uh, om hem heen hing in het centrum van Amsterdam... Maar, st maar st strijdt ja. is zijn ambitie ook verder dan dat? Of denk je dat hij serieus echt iets politiek wilde bereiken? Of was het eigenlijk toch meer kunst wat we een soort act. Nou ja, het, het, dat is een beetje het vervrongenheid van Bibikov. Hij begon in de reclame en uh, ja, dat, uh, dat ging aanvankelijk heel goed. Maar uh, uiteindelijk uh, bleek hij daar toch te onaangepast voor. En uh, daarna heeft hij die omslag gemaakt naar uh, zeg maar die performances. En uh, dat ging enige tijd heel erg goed, dat paste heel goed in zijn eigen tijd. Dat, uh, kijk, alle uh, kunsten die daar stond bol van uh, zeg maar de kerma, de retoriek. Of, uh. Maar um, toen dat een beetje voorbij was, toen die no-future-tijd een beetje voorbij was, toen was er voor Bibikov ook niet meer zoveel raakvlak uh, om uh, de hele tijd uh, zeg maar, zijn act op te voeren. Er was ook no-future voor Bibikov eigenlijk? Ja, dat was ja, in zekere zin wel. Nou ja, hij had natuurlijk wel kunnen werken aan. Uh, een oeuvre, hij had boeken kunnen uitbrengen of hij had uh, een serieuze uh, uh, manager kunnen nemen en uh, net zoals Dilder uh, uh, iets kunnen opzetten, maar dat heeft hij toch niet gedaan. Hij heeft ervoor gekozen om uh, ja, een beetje in stilte te blijven leven en hij is dan uiteindelijk in 2004 overleden aan uh, alvleesklierkanker en uh, ja, dat was eigenlijk nadat er al 15 jaar uh, vrij weinig meer van hem was vernomen in het uh, publieke domein. Ja, van Dr. Ratten, waar we zo'n portret van gaan beluisteren, hebben ook een biografie geschreven. Die ging in 1981 op het hoogtepunt van zijn roem dood. Bibikov ging mm. dat dus uh, anders. Mm. Um, hij, is, hij is nooit meer de reclame teruggegaan? Uh, nee, dat, is, uh, eigenlijk, uh, dat was al vanaf uh, eind jaren zeventig uh, helemaal voorbij. Hij, uh, Zoals ik al zei, hij is een beetje in stilte gaan leven. Hij heeft zich helemaal gaan, zich, hij zich gaan richten op het uh, opvoeden van zijn zoon, die in 1990 geboren is. Uh. Aan wie ik ook uh, het uh, eerste exemplaar heb uitgereikt afgelopen donderdag van een boek. Yeah. Uh, en hij leefde verder bij die groep kunstenaars die nu allemaal, zeg maar in de vijftig zijn, als een soort cultfiguur. En uh, ja die mensen die, uh, die uh, vinden dat ze het kreten, die hij destijds uh, verzon zoals kiezen op elkaar, of uh, Den Haag uit Nederland om te beginnen uit Amsterdam. Of van de Zeedijk naar het Katshuis, Die. Uh, ja, die vinden dat prachtig. En uh, zelf vond ik het eigenlijk ook wel de moeite waard om uh, dat verhaal en al die kreten en zo toch weer eens een keer in een boek te zetten. Ja, vandaar het boek Biblical for President, uitgegeven bij Lebowski. Um, heel erg bedankt voor het verhaal vanmorgen, Matina. Graag gedaan. Oké. Okay. Um, ja, het Bibikof for President, uitgegeven bij Lebowski. Um, Informatie terug te vinden op onze site geschiedenis24.nl schuinsteep geschiedenis. En om te horen wat daar uh, en op ons digitale kanaal nog meer te zien is nu. Manix Koolhaas. Goedemorgen Manix. Ja, dag Matthijs, Goedemorgen. Ook ja, veel aandacht voor de, de jaren tachtig? Ja, dat staat helemaal centraal. Het is natuurlijk een soort vuistregel in de geschiedenis dat, uh, dat je na een generatie pas echt een beetje kan terugblikken op wat er uh, toen uh, gebeurde. Nou, we zitten zo'n generatie naast uh, die periode die dan uh, ja, allerlei nepels heeft, uh, want het heet No Future, het was de Lost Generation, het was de tijd van uh, Punk en Krakers, het was de tijd van uh, de Vondelstraat en Koninginnedag, uh, het was de tijd van de strijd tegen de kernwapens, er gebeurde van alles wat nog niet eens eigenlijk onder één noemer gevangen is. Nou, wij beginnen op uh, website uh, met het uh, Centraal Museum in Utrecht, waar de uh, tentoonstelling God Save the Queen wordt gehouden. Met uh, het uh, themakanaal Holland Doc24. Want ook dat is wel een uh, aardige samenloop van omstandigheden. Vanaf uh, deze maand is de geschiedenisprogrammering, zoals die uh, normaal op het, programma, op het uh, kanaal Geschiedenis24 uh, werd uitgevonden, nu opgenomen in het themakanaal Holland Doc24. Dus voortaan de geschiedenisprogrammering op Holland Doc24. Geschiedenis 24 is nog uh, tot eind deze maand in de lucht... maar dan is het definitief afgelopen. Uh, straks dus om 12 uur bijvoorbeeld op het uh, themakanaal Holland Dog 24... de documentaire Hard Times, Good Times, Better Times. En die gaat over Dr. Rad. Dus straks in, eerst in het uh, Sport terug kun je het leven op de radio beluisteren van Dr. Rad. En de plaatjes kun je er dan straks vanaf 12 uur bij zien. En om uh, kwart over één op uh, Holland Dog 24 een portret van... Uh, de toenmalige punkdichteres uh, Diane Ozon. Het hele programma is natuurlijk gewoon te zien op uh, geschiedenis24.nl, de website. Oké, okay, Marx. Heel vriendelijk bedankt. Wilt u ons mailen, doet u dat dan op ovt.wpro.nl. Goed. Dr. Radse naam is al gevallen. Het korte leven van een graffiti-artiest. Het verhaal van Ivar Vicks, in 1960 geboren en daarmee behorende tot de zogenoemde Lost Generation. Opgegroeid in de jaren 70. Overgangstijd van softe hippie-muziek naar rauwe punk en van wiet naar hardtrucks. Vanaf de opkomst van de punk gaat Ivar helemaal op in de nieuwe tegencultuur. Met niet alleen eigen muziek, maar bijvoorbeeld ook cafés in kraakpanden en eigen media. Hij legt zich al snel toe op vormgeving en graffiti. En zijn signatuur wordt. Dr. Rat. In de zomer van 1981 overlijdt hij aan een overdosis. Luistert u naar de documentaire over IVA-fix gemaakt door Paul van der Gaag. In memoriam, Dr. Rad. De red is dead. Dead red. Je bent dood red. Maar wat is dood red? Een hele charismatische jongen. Uh, die altijd... Een... Net zoals een Duitser de diepte in filosofisch. Hij kan als een Fransman uh, he, helemaal in de liefde duiken. En als een Italiaan in vervoering raken. En hij, hij kan ook door een muur heen raus. Met een hardheid. Als hij voor iets volgt, dan deed hij dat. Hij noemde ons de koek Terrible Twins. De verschrikkelijke tweeling. Doet Martijn Haas biograaf van Ivar Fiets, alias Dr. Rad. We staan hier in Café Scheltema in Amsterdam. Je hebt een deur opengetrokken van een, uh, ja, een soort materiaalhok. Daar staat een kattenbak in. En hier op deze deur is de laatste nog overgebleven graffiti van Dr. Rad te vinden. Uh, ja, het zegt een van de twee laatste graffities. Dit was uh, ooit een telefoonhok hier in Café Scheltema. Dus waarschijnlijk heeft hij dat hier zitten krassen... op het moment dat hij aan het bellen was met iemand... De telefooncel, kwartjes, de kwartjes telefoon zeg maar. Dat was uh, uh, de favoriete vorm van communicatie voor mensen die hier uh, naast woonden. Dr. Rat die woonde hier um, in het NRC in die dagen. En dat was een, uh, een kraakpand en uh, dat bevindt zich dus naast Café Scheltema. En uh, het is eigenlijk wonderbaarlijk dat er niet nog meer uh, ratjes achtergebleven zijn. Wat we hier zien is uh, zijn, uh, zijn, zijn logo, dus rattenhoofd. Ze, vanaf de zijkant tweedimensionaal afgebeeld. Met onder zijn uh, graffiti uh, naam, Dr. Red. Hij is natuurlijk in het echt Iver Fitch. En uh, ja, hij heeft dat in een mooi uh, stijlvol, uh, bijna deftig lettertype hier uh, in de deur gekrast. Echt een originele Dr. Rat. Uh, meer dan dertig jaar oud. En hij woont hier dus vlak naast. Zullen we daar ook nog even heen lopen? Ja, laten we dat vooral doen. Dit was de ingang? Dit was de ingang, of is nog steeds de ingang uh, van het voormalig gekraakte NRC-complex. NRC in uh, 1979 kwam dokter Rad hier wonen. We staan nu hier bij de voordeur. En uh, die, die stond destijds helemaal onder de graffiti. Nu is die vrij mooi schoongemaakt. Uh, hoewel je nog wel uh, in de nerven uh, ziet uh, dat er destijds heel wat gekliederd en uh, graffiti uh, aangebracht is. Ik heb een spuitbus meegenomen voor je, Martijn. Zullen we om. Uh... Dokter Rad uh, nog een beetje te herdenken. Zijn naam en de naam van uh, zijn uh, goede vrienden en bekenden ja, is... hier weer aanbrengen. Ik wil uh, wel eventjes mijn best doen om de, de boel uh, zeg maar weer ouderwets onder te kladderen. Diana. Ozon, jeugdvriendin. zal ik zijn geweest. Ik geloof niet dat ik nog net van de kleuterschool af was of zo. Er was een nieuw jongetje in de straat komen wonen. We konden wel goed met elkaar opschieten. Dus dat was meer dan op straat spelen. We gingen ook wel met elkaar thuis spelen. En ben je hem vanaf die hele jonge leeftijd altijd blijven zien? Of ben je hem ook een tijd uit het oog verloren? Nou, op een gegeven moment uh, gingen we puberen. En toen, uh, waar, of, dat, dat, dat, wat daar nog aan vooraf gaat aan het puber, is dat meisjes stom zijn. Dus dat was hij een beetje met zijn vriendjes ineens. Er uh, waren meisjes niet interessant meer. En uh, in die, die periode uh, uh, ben ik hem een beetje, was dat gewoon uh, die jongen waar ik vroeger op straat mee speelde. En, uh, dus hebben wel elkaar wel, maar uh, daar bleef het bij. Ah. Kan je zeggen dat uh, die opkomst van die, die, die nieuwe jongerencultuur, de punk, dat, dat jullie uh, weer bij elkaar bracht? Ja, ja want punk was de, was de jongerencultuur op dat moment. En dat had natuurlijk ook alles te maken met het, uh, het wonen in de verdomhoek van de maatschappij uh, in, een, uh, in een kraakpand. Uh, als het ware, dat is waar prachtig, maar als het ware in de goot met... Als, als jongere generatie, waar uh, geen, geen werk en geen toekomst voor is, laat staan een huis. Toen ben ik hem, uh, toen ik net 18 was, weer tegengekomen in de kantine van het stedelijk. En... Uh, Iedereen hadden we weer wat leuks gevonden om samen mee te spelen. En dat, uh, dat was uh, de koekrant, het, uh, het blad wat, we samen, wat, wat ik al met Hugo Kaagman samen maakte. En... Um Vandaar dat we ook in het, in het Stedelijk Museum waren geïnteresseerd in, uh, in kunst. En uh, heel punk een, een omgebouwde sigarettenautomaat uh, in, de, in de nieuwe vleugel neergezet. Uh, dat is de enige kunst die daar echt verkocht in dat museum. Want uh, mensen moesten twee gulden inwerpen en dan konden ze aan het luikje trekken en een, ge, een, een verkleind exemplaar van de, van de koekkrant of van andere koekkrant uitgaven, mijn, mijn dichtbundel bijvoorbeeld, de eerste dichtbundel, aanschaffen. En uh, Ivar maakte vrij snel een, een heel klein krantje. En die, uh, dat paste prachtig in zo'n doosje. En daarnaast ging hij uh, meteen uh, flink aan de slag met, uh, met belettering ook voor de koekrand. En uh, kwam steeds langs op de Sarfatistraat En uh, meteen weer hard uh, enthousiast met, met, met allerlei mappen met, uh, met dingen voor, voor de koekrand. En, uh, Stel, was op schoolreisje geweest naar Engeland. Had daar uh, punkclubs bezocht. En uh, was uh, en, uh, pu veel punkgraffiti ook gezien. En was uh, helemaal van overtuigd dat, dat wij dat in ons pand uh, ook moesten hebben. En uh, heeft ons daartoe uh, aangezet om een uh, punkclub in de kelder te beginnen. En zo ontstond er een punkclub. Zo ontstond de uh, punkclub DDT. DDT-666, dat was een naam die uh, Ivar erbij had verzonnen... Zo moest het gaan heten. Dat was meteen al toen hij met het idee kwam... wist hij ook gelijk al, had het helemaal uitgedacht... wat het moest worden. En uh, hoe het moest heten. En is uh, meteen zo in een geris met een maaiende arm... heeft hij zijn hele armen vol met spuitbus... Uh, die uh, Hugo had staan uh, ge genomen. En, uh, en is naar beneden naar die gemeenschappelijke ruimte gegaan... om hem uh, alvast te decoreren. Ja, binnen een week... Uh, was die club uh, klaar. Dus dan stond Eddy bij die deur, die belde aan. En... Uh, Ivar liep rond. Ludwig en, uh, en, en de white guys speelden. Er was vrijwel meteen een jongen... Die, uh, die zijn plateninstallatie daar, een draaitafel daar neerzette. En, uh, en wat mensen gingen met, hun, kwamen met een koffertje punkcollectie... gingen platen draaien. En we gingen meteen heel goed lopen. Let dat Nu ga ik even een graffiti aanbrengen van Vidi Patients, zoals Dr. Ratti destijds ook ontzettend veel aanbracht. Uh, en uh, de gitarist van de Vidi Patients was uh, Peter van der Abbe. Dus uh, hier komt mijn Vidi Patients uh, graffiti. V. G... Peter van der Abbe, gitarist. Alle punten waren uitgenodigd om uh, daar dan... Uh na een concert in Paradiso om daar dan de avond verder te vieren. En, uh, dat waren hele leuke uh, uh, avonden, met uh, ja, veel uh, ja, lol vooral. En uh, ja, Ivar was daar natuurlijk ook altijd van de partij. Maar dat vier die Patience, die eerste band van jou? Ja. Die mooie letters uh, en die graffiti die hij maakte, betekende dat ook wat voor die bands als die van jullie, dat dat op muren in de stad stond? Nou ja, dat was mooi meegenomen uiteraard. En zeker als het een beetje mooie letters waren en, uh, door hem gemaakt. Ja, dat, uh, dat vonden we wel leuk. Ik heb wel, uh, even kijken, lijn 1 op de overzom ...heb ik jarenlang heb ik met de, de, de hele grote letters Filipezius zien rondrijden, heen en weer. Zo. En, uh... Hier bijvoorbeeld, het is een prachtig postertje... ...maar hier staat ja, gewoon, uh, met vrij gewone letters, staat onze naam ertussen. No name. En, en uh, Filipezius, de Burks, Jesus en de Cosmefuckers, Crash om Poland... Uh, wat daar tussen staat kan ik even niet zien. Ja, dat is een poster gemaakt door Ivar. Ja, Infection was ook een goede band. PCX 123. Ja, die heeft Ivar gemaakt. Toch een heel mooi postertje. Ja. Alle letters zijn helemaal getekend. Ja, ja, ja. Ja, daar was hij toch wel een meester in. En, uh, ik, ik heb op de grafische school gezeten en we hebben wel eens letterschrijver gehad. Maar zo mooi als hij dat deed, dat, dat, dat, dat kon ik niet. Dat is een... Hij heeft zich echt helemaal eigen gemaakt, die, die stijl. De graffiti van uh, Erik Hobijn... die breng ik aan uh, bij zijn oude SKG uh, Stadkunst ME-poppetje... hier aan de nieuwsheid Voorburgwal. Uh, ik ga hier uh, niet Erik Hobijn schrijven, maar ik maak er een mooie SKG van. Erik Hobijn, Stadkunst guerrilla. Ik deed graffiti op de straten. Een pictogrammetje van de ME-poppen en allemaal dat soort van dingen. En dan was Iva iemand anders van de straat en Jos Baas ook. Ja. En zo uh, leerden we elkaar kennen. Dus eerst communiceerde die via de straat. Dus de een zette, een, als ik SKG-ster schilderde... dan zette dokter Rat daar vaak, uh, weet je wel, dokter Rat in... Na een tijdje zei je: hey, hé, wie is dat, weet je. En dan ging ik weer spelen met rat. Soms maakte ik een namaakrat of uh, ik, ik tekende een, een hakbijl om de rat de kop af te hakken. Weet je, het was gewoon, op die manier maakte je gein naar elkaar. Ga, gaf je tekens. Kwam ik kwam tegen in het NRC, want ik had een ruimte in het NRC. Ik had een opslag daar. En hij liep te sjouwen met een van mijn uh, spullen. Dus ik stap op hem af en ik zei, ik krijg tien seconden... om de spullen terug te leggen of ik je hele kop in elkaar. Toen keek ik mijn tijdje aan, trok hij een buknijf, uh, Hij had altijd zijn En zei wie ben je dan? Ik zei, ik ben Erik. Hobijn? Ik zei ja, Hobijn. Oh, nou was het goed, ben ik werd uitgenodigd bij hem. En, uh... Nou, vanaf dat moment was ze vriendschap. Waarom Ivar, denk ik, opviel was door, door, door, door zijn typografie. Doordat hij echt letters gebruikte. En daar heel mooi gotisch mee speelde. En uh, hij had wat wij noemden de Amerikaanse stijl. Een B, hè, omdat hij ook met letters werkte. Hij speelde dus met de tekst zelf, de vormgever van de tekst. En dan nog op een hele mooie stijl. Heel uniek. Ik, ik, ik heb zijn schoolschriftjes van de Geert Grote. hij is al de antroposofische school. Diezelfde school waar ik ook heb gezeten, trouwens. En, uh, en daar zag ik zijn school. En daar leerde hij ook zo mooi schrijven. Maar, en dan zag ik, en liet hij zijn schriftjes zien. Die hij dus uh, als middelbaar scholier had. Nou, dat was... Ik keek naar... Dit, dit, dit is gewoon, het was gewoon de Koran. Het was gewoon Arabisch. Het was gewoon... Het was een heilig boek. Het was één... Die pagina... Was, Eén gelijkmatigheid. Het was gewoon alsof het ge gedrukt was. Een soort calligrafie. Het was ongelooflijk. Fabuleus, fabuleus. Annemarie Soeterik, bijgenaamd beest. Zij woonde in uh, Kraakband Chaos. En dat zat aan de Safati-straat. En uh, Ivo heeft daar de boel ook helemaal ondergegraffitied. En uh, ik zeg hier eens even een, een mooie, authentieke beest... Neer, neerzetten. Annemarie Beest, vriendin van Iver. We gingen dag, dag en nacht met elkaar om. We konden echt 24 uur, soms 48 uur doorgaan met uh, van alles en nog wat, wat er te doen viel. Toen we uitgeput gewoon in slaap vielen, klaar. En dan sliepen we ook weer 12 tot 24 uur. En dan uh, begon het feest weer opnieuw. En, uh, nou, er moest toch wel altijd wat komen, weet je? veel stiften of papier. Of... Er was altijd wel iets nodig. Nou, dan gingen we dat zoeken. En aangezien er meestal geen geld was, dan vond, nou, dan was het een uitdaging om die dingen te vinden dat er met nietjes aan toe, die we soms uit het ziekenhuis haalden... omdat je daar toch gewoon naar binnen kon lopen. En dan namen we aan nog even een douche, bijvoorbeeld. <lacht> ja? Ja. in die kraakpanden was meestal... Uh, nou, als er al water was, was het toch vaak niet echt een douche. En als er al een douche was, dan was die meestal behoorlijk smerig. Dus we gingen liever in een of de ziekenhuis douchen. Zo kwamen we aan onze spullen, maar altijd met als doel van... We gaan een koekrijntje maken, of we gaan een mooie tekening maken... of we gaan eens even lekker een, een muur vol spuiten. Nou, dan heb je spuitbussen voor nodig, die kosten een kraak op het Waterloopplein. Ja, meestal heb je een één spuitbus niet genoeg. Dus uh, één, twee tientjes heb je soms wel nodig. Dus dan moet je een paar koekrijntjes verkopen. En dan renden we weg zonder wissengeld te geven. En dan renden we meteen door naar het Waterloopplein of op een gepikte fiets... om die spuitbussen te halen, zodat we verder konden gaan met onze missie. Hij was toen een jaar of 16 en hij een jaar of 18? Ja, zo ongeveer, ja. ja, ja. En jullie leefden in een kraakband? Ja, ik woon in Gouwens en hij woonde in het NRC. Hoe nou, zat het bij jullie in die tijd met, met, met school en met de ouders? School en ouders, nou, dat hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Dat was niet echt een issue. We waren gewoon met andere dingen bezig. Alles boven school en ouders. We waren blij dat we vanaf waren, eigenlijk. Ik denk dat... Wat ons verbond als punkers, was gewoon een, een kutjeugd. Of niet zozeer dat we nou slecht zijn opgevoed of zo. Maar er zijn voor ieder van ons wel dingen gebeurd waar we niet echt goed... Waar we sowieso nooit over spraken. Maar wat er wel als beschadigd element aanwezig was. En we hebben, zonder woorden is dat altijd begrepen onderling... Dat je daar ook geen doekjes om hoeft te winnen. Dat is gewoon die hele levensstijl. van een afgelopen. Ik hou mijn mond niet langer. In die zin, ik ga niet vertellen van wat mij is aangedaan, maar ik ga wel nou lekker even afreageren. En zodoende gebruikten wij of misbruikten wij onze omgeving. Dat, dat is wat ons verbond in de manier van leven. Hij had een waanzinnige neus voor mm, andere mensen, bekende mensen. Hij, hij, hij, had, hij had, ook een, ja, had ook een heel speciaal charisma. Ik merkte wel eens als ze dus dan in de buurt kwamen van uh, beroemde mensen... of zo, dan, dan was hij, was hij, dat kon hij eigenlijk wel, vond ik, het beste. En wat voor mensen? Ja, hoe heet het, Nina of uh, Herman of. Uh, Nina Hagen, Herman Brood? Ja, of. Uh, ja, wie, wie kwam er dan hier tegen? Weet ik veel. Hoe die dus met die mensen omging. En daar, hij kon heel goed snel ook uh, zich adjust to adjust. Hij kon zich uh, uh, onmiddellijk. Uh, om zo'n hippie-uitdrukking te gebruiken. Hij kon zich tunen, weet je wel? New Age uh, ja. terminologie erin gooien. <lacht> ja. Dus, um, En dat deed hij razendsnel. Ik Ivar was zeer gewild onder de jonge graffiti-jongens. Er kwamen een heleboel scholieren op af die uh, dol op graffiti waren. En die waren, uh, daar was hij uh, erg populair. Het was eigenlijk min of meer feest, hoor, als hij binnenkwam. Van, uh, god, daar is hij, hè? En uh, dat was ook wel leuk om te zien. Maar tegelijkertijd van, ja, dan zit ik er een beetje... Die, die kids, die hingen er allemaal rond. Ik was misschien amper een paar jaar ouder. Maar toch van, oei, ja, het is natuurlijk niet de bedoeling, dat Ivar een verkeerde invloed op ze heeft. Want hij was dol op Herman Broodjes spelen. Die kinderen moeten, die jongeren... die moeten natuurlijk niet via Galerie Anus... zo heette die galerie. Uh, mm. hè, galerie Anus, druk werken. Die moeten niet via Galerie Anus aan de drugs komen natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Hè? Fendix. Graffiti Artist Forever. Bart Schut. Hij werkte mee aan de koekkrant. Ik kocht de koekkrant en ik las de koekkrant. Dat was de punkkrant van Amsterdam. En um, ik maakte zelf een blaadje. Hoe heet dat blaadje? Bazooka. Bazooka Magazine. Vanwege de kougo. Um, maar goed, dat had de aandacht getrokken van de mensen van Koekkrant, waaronder Dokter Rad Ivanovic omdat er niet zoveel gebeurde verder op het blaadjesgebied. En ik vond, ik vond hun heel belangrijk en groot. En toen op 30 april 1979 Galerie Anus opende... de, de galerie van Diana Oos van Hugo Kaagman... die de koekrand maakte, of zij maakte de koekrand samen met dokter Rad. En um, toen hebben we elkaar dan ontmoet. En toen bleek ze met te kennen en het was hartstikke grappig dat iemand tussen mijn blaadje las. Want ik wist wel dat ze werden verkocht natuurlijk, maar niet aan wie... Hoe was jullie verstandhouding? Heel goed. Dus ik, ik was nogal een beetje stom vererend. Maar ja, goed, ik was er 15 of zo. Um, en hij was heel. Uh, aan de ene kant was hij heel erg bezig met uh, indruk op mij te maken. Wat ook heel goed lukte, want hij deed echt buitengewone dingen. Nou ja, en dat hij gewoon. dat hij dingen deed die ik nooit zou durven. Die ook misschien stom zijn. Maar als hij uh, in de tram een stift pakte en begon te tekenen, dat deed hij dus gewoon. Dus als het stond de tram helemaal vol met mensen, hij pakte gewoon een stift en begon te schrijven. En als iemand zei van. Hé uh, hey, uh, jongeman, wilt u daar eens mee ophouden? Dan zei je van ja, ik schop je verrot, haal uh, je bek gewoon. En dan ging hij gewoon door. En hij trok zich er echt. En ik kwam er ook mee weg. Ja, ik heb er nu eentje bij gepakt. Dit is uh, dus Koeknat 28, stencil met kleuren. Ja. En wat is er nou typisch uh, Ivar aan, typisch dokter Rad? Die, deze letters. Geen enkele de, de schrijfletters. Allemaal zijn ze krom en een beetje gedraaid en krom. En ja, er zit een soort spanning in. Um, en allemaal van die kleine embleempjes. Uh, 2028, uh, two more to go. Ja, waarom? naar 30. Ja, dat is ook helemaal niet belangrijk. Maar even spring maak je iets wat eruit springt. Hier een soort kop van een vampier. Nieuwe stijl. Koekrant nieuwe stijl heet het dan. Ja, het was ook anders. Omdat hij er heel anders ziet dan die Hugo Kaagman-voorkanten uh, van, uh, van Koekrant. Die ook heel mooi waren, maar totaal anders. Um, nou, een mooie opsomming van wat er allemaal in zit. Anarchie hebben ze bijvoorbeeld. Dr. Rats Jaguars, het beroemde Jaguar verhaal van uh, hoe ze een Jaguar hadden gejat en uh, worden gepakt. De Derde Wereldoorlog wordt aangekondigd. Ook iets van die tijd. Uh, Had hij een Jaguar gejat? Ja, de Jag Rat story. Uh, wat is de datum? 8 maart 1979. Nou, en dan staat hier het verhaal. Op 8 maart, 1 uur 35, s'nachts dus, nadat we met dokter Rad, Ilse Koch, Blackie, Cocaine en McManiac in de Jaguar van de art performance van Gerard kwamen, werden wij gesignaleerd door de politie, spectaculair achtervolgd en tenslotte klemgereden op de populiere weg. Uit de autorennen. Ilse op der hakken en MacManiac werden direct al gegrepen. Als echte terroristen vervoerd... de handboeien werden door oom-agent extra strak aangeknepen. Doop afgepakt. Ilse en MacManiac werden meteen al verhaftet geworden. Aber Dr. Rat und Black konden zich nog uh, geruime tijd schuilhouden. Voor de laatste twee was deze aanhouding minder plezierig... gezien hun strafbladen en voorwaardelijke straffen. Achteraf blijkt dat de Jack gezocht werd vanaf het moment dat hij gestolen was. Maar we had fun. En nu we're we in jail. Again. Mijn cel vol Koegrand stickers. Ja, hij ging dus uh, van kwaad tot erger uh, aan de doop. en, uh, nou, Aan het drank weet ik niet, maar in ieder geval aan de doop. En ik kan me herinneren dat als hij gewoon bij. Het dat, dat, dat, dat was bij hem echt een gewoonte geworden. Dus als hij bij iemand thuis kwam. Het eerste wat hij vroeg was: waar is het medicijnkastje? <laughs> en dan ging hij op zoek naar pillen en alles. Wat hij, ja, hij kon alles wel gebruiken. En uh, ja, ik kan wel een paar anekdotes herinneren. Onder andere in een of andere koffieshop waar we ooit zaten. Daar zat ik met een vriend van me. En opeens komt Ivar daar binnenlopen. En het was even een hippie koffieshop. Nogal hippie achter de eigenaar. was Echt zo'n zo Franse hippie. En uh, nou, Ivar die komt binnen, die loopt door... die gaat achter de bar staan naast die Fransman bij de kassa... en doet de kassa open en dan haalt er een heel stapel uh, uh, ja, papieren geld uit. vouwt het netjes heel rustig dubbel, stopt het in zijn binnenzak... en loopt weer heel rustig naar buiten. En ik zeg zo tegen die vriend van me... ik zeg, uh, is Ivar de eigenaar van deze tent? Wel, nee. <lacht> Hij heeft gewoon geld nodig. <lacht> mensen gaan ervan uit dat je drugs gebruikt op een of andere manier. Ik weet ook niet waarom, maar het is zo. Dus het wordt je constant aangeboden. En dan kan je twee dingen doen. Je kan het aannemen en gebruiken. Of je kan het aannemen en verkopen. Dus dat laatste gebeurde eigenlijk veel frequenter. Omdat we... Ja, ik helemaal niet. En Ivar in redelijke mate. We waren helemaal niet zo geïnteresseerd in harddrugs. Maar we, namen, we hielden de mythe hoog. Omdat we het wel graag ontvingen. Want het was gewoon geld, klaar. Dus uh, drugs moest je redelijk goed plannen. En uh, voornamelijk was het eigenlijk een manier om geld te verdienen. Maar op een gegeven moment ging Ivar het toch ook zelf gebruiken? Mm -hmm. Ja, natuurlijk. Maar gebruiken, weet je. Gebruiken is dat je het ook gebruikt. Dat je, er, uh, dat je dan de hele nacht doorgaat om uh, creatief bezig te zijn. Om een koekrand uh, voor elkaar te krijgen. Of uh, een mooie tekening of een schilderij of zo... Hij heeft mij het verschil geleerd tussen uh, drugs gebruiken en gebruikt worden door drugs. Je kan drugs gebruiken, want je wil gewoon de hele nacht doorgaan. Je bent eenmaal iets begonnen en dat wil je afmaken. En dat doe je dan ook, al zal het je 48 uur kosten. Nou, dan is Piet te handig natuurlijk, want dan ga je wel door. Maar voor de rest, die troep was zo goedkoop eigenlijk. Dat, uh, we hadden altijd over en dat verkocht je dan weer en dan had je weer geld. Weet je? Dus het was gewoon ook een, uh, een handelsitem. In die zin hadden we meer de naam dat het we gebruikten eigenlijk. En als we het gebruikten, gebruikten we het ook echt. Maar we lieten ons niet gebruiken. Wij zagen dat niet als een junkie. Hij uh, was niet. Hij uh, was jockey. jockey. Ja. Weet je wel? Ik bedoel, hij, hij reed. Hij bereed. Ook Jos bereed. En er waren nog wel meer mensen. Ze, ze, ze waren nog niet aangetast. Het was geen... Ik bedoel, het was ook een, iets wat je deed als een soort image. Laten we zeggen, je, de, je zocht naar krachtvelden. En een van die krachtvelden was op die drugs. Dat, dat had iets het was Het was niet alleen maar... Zoals nu, om in een roes te raken. Het was een vuil spel. Je, je, je vocht. En, uh, een hele hoop mensen werden er boos over. En dat was dus een heerlijk iets om mee te provoceren. We hadden alle drie een waanzinnige, intuïtieve behoefte om te provoceren. Ik bedoel, ik heb wel soms moeten lullen als Brugman... om ervoor te zorgen dat Ivan niet het NRC werd uitgezet. Doopgebruik vonden ze eng en, uh, en dan dat hij beschuldigd van dealen, ja, weet, ik veel, ik heb hem nog nooit in mijn leven zien dealen overigens. Het ging dan de ronde. Misschien hield hij dat verborgen voor mij, maar ik heb het nog nooit gezien. Nee. Maar zoals ik al zei, hij koketteerde er ook mee. Het was ook iets om, ja, het was, het was goed voor je image als je mensen slecht over je praten. En het was de lol van de provocatie. Ja. Yeah. Dat is natuurlijk ook irriterend aan, aan het punkwezen. Dat, dat, wij waren dat ook wel echt, in hart en nieren. PKP TV, televisiepiraat. Piraat. Ik ga hier even een mooie PKP TV aanbrengen. Rogier van de Ploeg, piratentelevisie maken. We hadden een uh, televisiepiraat, PKP-TV. En de PKP, dat stond dan misschien voor Ploeg Klashorst, Ploeg. Hè? Mijn broer Maarten, Peter Klashorst en ik. Maar ook voor uh, piratenkunst en uh, nog iets, uh, popmuziek. Piratenkunst en popmuziek, we hadden eigenlijk verschillende uh, betekenissen eraan. En zo kwamen jullie ook in contact met uh, Ivar Vies, Dr. Rad? Nou, Ivar was natuurlijk... Uh, die hing al een beetje rond, uh, rond onze groep. Wij, bij, naast die piratenzender hadden we met mijn broer en Klashoest ook nog een band. Uh, Sovjet Sex, waar we mee speelden. Uh, hij heeft ook wel eens uh, meegespeeld uh, met de band. Maar uh, in ieder geval toen we die piraten-tv deden... zei hij van, nou, dan wil ik ook wel graag iets met uh, graffiti uh, laten zien. niet? Ja. Um... Goedenacht uh, dames en heren, kijkers. Dit is PKP TV. Wij verzorgen voor uw tot een, uh, puur, uh, uh, uh, u vanavond uh, een puur subversief ondergronds amusement. En deze reeks beginnen wij u vanavond. Dr. Het is een paar jaar geleden begonnen met Brevity. Uh, dan moet je even inzoomen op tijdschriften. Uh, dit is de Haagse Post van. Uh, 1979. Het is nog heel echt een sfeer van de... Hij pakt dus een da -da -da -da. Hier zit ik voor. Uh, Punk café No Name. Waar ik in uh, die tijd uh, mee te maken had. Uh, uh, zie je hier. Dr. Rat, de koning van de graffiti. Dat is toevallig uh, als een van de eerste. Of met graffiti begon. Maar uh, dat is... Uh... En hij had eigenlijk een hele uitzending voorbereid. En allerlei items. En dan dachten we, nou, dat is weer mooi een uh, special. Dus dat wordt uh, de dokter Rad special uh, op tv. En toen hebben we een, uh, een dagje met hem gefilmd, bij hem thuis in zijn atelier, naar buiten toe. En uh, ja, dat was eigenlijk een hele, hele leuke draaidag. Uh, we wisten alleen niet dat het uh, ja, nog geen twee weken later al, uh, allemaal voorbij uh, zou zijn. Een piraat, PKP, heeft besloten om slechts eenmaal per week nog uit te zingen. En wel op de woensdagavond. Hey, wacht even, want ik uh, heb dit helemaal niet gezien hoor. In de nacht, van zondag op maandag, is van ons heen gegaan de grafoloog, schildertekenaar, inspirator, dokter Rad. De dokter, die groot bekendheid genoot als graffiti-specialist... ...laat Amsterdam in vertwijfeling achter. We hadden op die dag een afspraak en ik heb hem daar gevonden. Uh, ja, dat was een, uh, een heel, heel uh, vervelend Eigenlijk ongelukje wat er gebeurd is. Dat hij uh, daar kwam te overlijden. Hij ja. was dronken, heeft uh, een vloeibare methadon tot zich genomen... ...als het ware het een uh, glaasje tequila. Hij heeft een schuilplaats opgezocht bij vrienden van mij... en hij is daar gestikt in zijn kot. En hoe kwam het dat jij hem de volgende ochtend uh, vond? Ja, we waren uitgenodigd bij die mensen om... Cookie uh, en ik waren uitgenodigd om daar macaroni te komen eten. Alleen... Uh, we hadden toen natuurlijk nog geen mobiele telefoon... dus we konden niet op de uitgewaarschuwd worden... Dat, het, dat er geen macaroni zou zijn, maar dat uh, Iver daar dood lag. Dus we kwamen daar aan en uh, ja, toen lag je daar dood op de matras voor het raam. En uh, nou, de GGD GG uh, was toen uh, een half uurtje later om hem weg te halen. Toen ben ik naar de begrafenis geweest. Dat was ook een uh, totale pan van een chaos, van een lawaai, geschreeuw. 200 punks die daar waren. Iedereen gooide zijn giften op de kist. Kettingen, allemaal hele zware dingen leren. Jasachtige, zware rommel. Drama, eigenlijk was het. My Way van de Sex Pistols, gezongen door Sid Vicious, die ook dood was natuurlijk. Vanuit een ghetto blaster, die ook tien keer langs kwam. Ja, dat was wat. Het was op zich heel passend bij hem om zo'n uitvaart te hebben, maar uh, gekke huis. <laughs> is onder ons geweest en nu hij er niet meer is... is er een soort van explosie van uh, ratatomen over ons heen gedwarreld En wij zullen allemaal een stukje van hem meenemen in de rest van ons leven. En dat is uh, echt waar. Weet je, we hebben allemaal een stukje rat in ons. Degene die dicht bij hem hebben gestaan. En dat zal bij ons blijven tot al, ja, voor altijd gewoon. Ik denk nog heel vaak van, god, wat zou die nou gedaan hebben als hij het nog had gelezen. En ik weet zeker dat hij het gemaakt had, dat hij gewoon lekker in een... Hem... Ja, dat hij het gewoon helemaal naar zijn zin had gehad. Weet je, dat hij was geworden wat hij had willen worden. Ja. Rat, het korte leven van een graffiti-artiest, gemaakt door Paul van der Graag. Met dank aan Martijn Haas, wiens boeken over Dr. Rad en Bibikoff zijn verschenen bij uitgeverij Lebowski. Wilt u Dr. Rat op CD thuis ontvangen, maak dan 7,5 euro over op giro 444600, ten name van de VPRO. In Hilversum, ondervermelding van Dr. Rad 444600, 7,5 euro. Ja, dit was alles waar we tijd voor hadden. Zometeen na het nieuws ontvangt hoofd uh, van Brakel in de perstribune Rick Nieman en scheidsrechter Makkeli, die gisteren nog Ado Heerenveen vloot. Wij zijn er volgende week weer vanuit Café Studio De Smet... in Amsterdam met Adriaan van Dis. Wilt u erbij zijn, geeft u zich dan op op onze website... geschiedenis24.nl-ovt. schuine En daar ziet u een foto en daar staat op Token van Dis. Daar kunt u op klikken en dan kunt u zich opgeven. U bent van harte welkom.